Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De Nederlandse Greenpeace-activisten Faiza Ullassen en Mannes Ubos... blijven de komende twee maanden in de Russische cel. De rechter in Moermansk heeft hun voorarrest verlengd. Cabanjeleider Ullassen en hoofdmachinist Ubos... werden vorige week samen met 28 andere actievoerders... door de Russische kustwacht aangehouden. Ze voerden met het schip de Arctic Sunrise... actie tegen oliewinning in het Noordpoolgebied.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 De Israëlische president Peres heeft vanochtend in het geheim... het Anne Frankhuis bezocht. Bekend was al dat Peres een bezoek zou brengen aan Nederland... maar dat zou officieel pas later vandaag beginnen... met een bezoek aan de Hollandse Schouwburg... en een toespraak in de Portugese synagoge. Op het laatste moment gaf Peres aan dat hij vanochtend... ook graag het Anne Frankhuis zou bezoeken. Omdat het moeilijk was om de beveiliging op een dergelijk korte termijn... op het gewenste niveau te brengen... werd dit deel van het programma geheim gehouden. In de Eredivisie heeft Vitesse de Gelderse derby in de slotfase gewonnen. In de Goffert in Nijmegen werd het 3-2 voor de Arnhemmers tegen NEC. Lucas Piazzon maakte in blessuretijd de winnende. Het weer dan. Zonnig en het is een graad of 17. Komende nacht koelt het af tot een graad of 7. En dan morgen overdag hetzelfde weerbeeld. En ook dinsdag verandert er nog weinig. Woensdag verschijnen steeds meer wolken, maar het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. ABB nou, verkeersinformatie er staan dit weekend veel we uh, files door wegwerkzaamheden. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat voor Muiden 6 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Wouden 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar ook door de afsluiting van de A44. Op de A7 richting Amsterdam voor Weide wormer 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht na een aanrijding. Verderop richting Amsterdam staat voor Knopensaandam 2 kilometer. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Woerden 4 kilometer.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 Welkom bij het tweedeur van de Lijn. Hoeveel staat het bij Feyenoord-Ado? Ronald van der Geer. Het staat er nog altijd 1-0 voor Feyenoord door die goal van Pelle al na 6 minuten. Maar je zou kunnen zeggen dat het spel van Feyenoord niet meer lijkt op het spel uit die beginfase. Ado is er niet meer onder de indruk. Geeft eigenlijk geen ruimtes meer weg. En dus moet er wel het een en ander gebeuren. Moet de bal snel rondgaan. En uh, moet er één uh, keer geraakt worden? Nou ja, goed, alles wat je kan als je veel vertrouwen hebt en veel kwaliteit. En dan blijkt eens meer dat Feyenoord deze twee kwaliteiten op dit moment niet heeft. Vrij trap komt er zo meteen aan. Na een overtreding op uh, Ruben Schaken gemaakt. Het is nog altijd 1-0 na 34 minuten. De meest productieve ploeg van de Eredivisie Heerenveen staat voor met 1-0 tegen Kambuur. Ja, de minst productieve ploeg van de Eredivisie, dat, dat dan ook. Maar ook de ploeg die de minste goals tegen krijgt. Wat dat betreft was het een interessante wedstrijd, ook om er naar te kijken. Dat is het nu nog steeds. Het is een scherpe wedstrijd. Het is vermakelijk en het is 1-0 voor Heerenveen. Dat is het allerbelangrijkste. De strijd tegen de kilometers en de elementen op het WK wielrennen. Gio Lippens. 290 kilometer afgelegd. Nu komen de twee koplopers door de finish. betekent dat ze nog vijf rondjes hebben af te leggen op dit loodzware parcours. We hebben twee koplopers, een Pol en een Czech. ...Huzarski en Barta, dat zijn de twee mannen. Ze rijden voor verschillende landen, maar het is wel grappig... ...want ze rijden normaal gesproken allebei voor dezelfde ploeg... ...voor net af een pro-continentale ploeg. Daarachter het peloton, het peloton met daarbij nog zes Nederlanders... ...Mollema, Kelderman, Langeveld, Geesink, Wening en Slachter. ...en de mededeling van Dam die zojuist is afgestapt. Geesink en Wening zijn prima. Molova voelt zich minder goed, maar hoopt dat hij er doorheen komt. In de hoofdklasse van het mannenhockey mede koploper HGC tegen Pinoké, Gerard de Groot. Precies halverwege de eerste helft is het inmiddels 1-0 geworden... voor HGC, de medekoploper samen met Amsterdam. Ik heb het al aangegeven, het is 1-0 geworden door Timo Hiemendaal. En we hebben zometeen ook basketbal. De strijd om de supercup tussen landskampioen Leiden... en de bekerwinnaar Den Bosch. Altijd langs de lijn. Anyplace, anywhere, anytime. Nena en Kim Wild. Durft Frank Villa al te zeggen. wow oh. Heerenveen wint het gewoon vandaag, die Friese derby. <laughs> ik wil het best wel eens op tijd zeggen, maar ik durf het nu nog niet helemaal. Met die 1-0 voorsprong, die is nog een tikje aan de magere kant. Zeker ook omdat Heerenveen ook wel eens een paar doelpunten tegenkrijgt in een wedstrijd. Het is niet voor niets de ploeg die de wedstrijden speelt waarin de meeste goals vallen. Niet alleen omdat ze de meeste maken, maar ook omdat ze de meeste tegenkrijgen. En bij Kambuur is dat precies andersom. Heerenveen trouwens 1-0 voor, 5 minuten voor de rust. Die scoren niet zo gek veel, maar die krijgen ook bijzonder... ...zonder weinig goals tegen. De laatste drie wedstrijden geen goal tegen. Dus was dit even een fikse tegenvaller. Na die goal Veen even beter. Maar inmiddels is het weer gelijkwaardig in uh, dit duel... ...waar Kambuur graag speelt op de omschakeling. Dat doet Veen doorgaans ook graag. Maar Kambuur doet het zeker niet minder vandaag dan uh, Veen. Alleen ja, bij Veen heb je voorin bijvoorbeeld een Vint Bogarson lopen... ...die uh, uh, als hij de bal heeft uit alle hoeken en gaten... ...en uh, op alle mogelijke manieren kan draaien en ook nog uh, schieten... En dat zorgt achterin bij Kambuur toch nog wel voor een beetje onrust. Hoewel Lewin daar toch behoorlijk heerst als een vorst. Zoals zijn naam ook aangeeft. De vorst van de jungle vandaag ook. De vorst op de grasmat. Achterin bij Kambuur met Dijkstra. Die nu wegdraait. Onder druk gezet door Sierg. Raakt die bal niet lekker. Vindbogason is er dan als de kippen bij. Maar het gaat net goed. Elma Krini zit er goed bij. En zo kan Kambuur in ieder geval naar voren toe voetballen. Dat doet het onvoldoende. Otiekbaar wil wegkopen achterin bij Heerenveen. En dan Ritsmaier met een Elleboog naar achteren. Ojojoj. Op het eh, gezicht. Op de neus. Daarvan. Uh, van Arnold. En de gele kaart. Die daarvoor getrokken wordt. Door Blom. Is uh, terecht. Want uh, die arm hoorde daar niet. Die zat er eigenlijk alleen maar. Om uh, de tegenstander. Een klein tikje te geven. En dat tikje is niet zo heel hard. Maar wel voelbaar voor Van Aanholt en duidelijk zichtbaar voor Blom. Dus is het allemaal logisch dat daar een gele kaart voor komt in deze wedstrijd. Ja, die tot nu toe bijzonder leuk is. Er gebeurt van alles. Alleen er is slechts één goal. En we hebben nog drie minuten te gaan. Tot de rust. Die ene goal viel voor Heerenveen ter kamburen. Ronald van der Geer, het moet anders. Het mag niet meer direct op pellen. Het moet met meer variatie, zegt Ronald Koeman. Slaagt Feyenoord daar een beetje in? Nee, absoluut niet. Um, men... Doet het af en toe. Probeert het af en toe. Maar nee, het is eigenlijk van een aardige opening. Inmiddels overgegaan naar armoedig. Na 42 minuten staat nog wel dat die 1-0 voorsprong op het, op het scorebord. Feyenoord had net overigens wel de 2-0 kunnen maken. Had daar wel een dijk van fout voor nodig achterin bij Ado Den Haag. De aanval was goed. Voorzet schaken was niet goed. Maar vervolgens Maloon en Beugelsdijk die zorgen voor een soort flipperkastje. Bal voor de voeten van Immers. Die legt een breed op Jan Maat. Die staat, ik denk een meter of 5, 6 van de goal. En schiet we uiteindelijk nog naast de goal van Ado Den Haag. Daarom nog altijd maar die 1-0 stand. En Ado, het is alweer een tijd geleden, toch ook twee keer gevaarlijk geweest. Vrije trap van Van Haarden. Door Mulder wat Curieus verwerkt en maar net over de lat. En er is al een moment geweest dat Klaas hier een inzet uit een corner van de Cabral van Alberg van de lijn heeft moeten halen. Nu heeft Van Duinen in een wandeling tussen vier Feyenoorders in een heel slimme vrije trap versierd. Die ligt een meter of tien denk ik buiten het strafschopgebied, Wordt geschoten en wordt maar net naast geschoten. De man, die schoot was Geert, die Deense aanwinst van ADO Den Haag. Of was het Van Haarden? Nee, het was Van Haarden die uiteindelijk zijn voet tegen de bal zet. Bal met een curve om de goal van Mulder heen. Dus Feyenoord ontsnapt daar. Maar je ziet dat Feyenoord wel op zoek is naar die andere aanval. Niet dat directe zoeken naar Pelle. Maar ja, daar moet je wel voor lekker in je vel zitten. Daar moet je ook de kwaliteiten voor hebben. En die kwaliteiten ontbeert Feyenoord gewoon. Dus ja, je kunt eigenlijk op je vingers natellen dat het straks allemaal weer lang gaat richting Pelle schaken. Probeert het weer om voorbij een directe tegenstander te komen. Aaron Meijers is dat deze middag. Haalt er wel een corner uit. Dat nog wel. Feyenoord gaat zo. Een corner nemen. Nog een, een minuutje of twee voor rust. Als Filena zich gaat melden voor die corner. Maar elke corner eigenlijk slecht. Elke vrije trap eigenlijk slecht van Feyenoord. Corner wordt nu kort, kort genomen op uh, schaken. Dreigend richting uh, Meijers. Bal gaat terug naar uh, de laatste lijn. Daar Jan Maat met een bal tegen Van Duinen aan. Terwijl iedereen eigenlijk voor de bal is. Moet Van Duinen nu razendsnel gaan herstellen. Nou ja, uiteindelijk continueert Feyenoord het balbezit wel. Maar ik vind het uh, armoedig wat we te zien krijgen. Na 43 minuten is het enige wat de Rotterdammers hoop geeft. Is die 1-0 voorsprong. HGC tegen Pino oh. Oké, okay, Gerard de Groot. Of toch Ronald van der Geer? Ik denk Ronald. Ja, hij komt uit de lucht vallen. Uh, meer vreugde dus. Kort voor rust. Want uh, Bruno Martens Indy is het. Die Feyenoord eigenlijk in een moment dat je dat helemaal niet verwacht... op een 2-0 voorsprong uh, brengt. bal wordt teruggelegd. Hij staat net iets buiten het strafselgebied, die Martens Indi En alle hagenaars staan er naar te kijken. En hij schiet de bal voorbij, Gino Coutinho. Zo kan het dus ook gaan. Het is een uh, bal van Janmaat, want daar waren we eigenlijk gebleven. Ja, Pelle legt hem weer terug met de borst en dan neemt hij hem in één keer. Ja, het is een fantastische goal. Maar hij komt echt letterlijk uit de lucht vallen. moment, nee, je verwacht het helemaal niet. Maar Feyenoord is kort voor rust. Wel met die tweede goal, Bruno Martens Indi. Nu houden we ermee op. Gerard, jij dan toch? Ja, 10 minuten voor rust. 2-0 geworden voor HGC Strafcorner, Rechtstreeks raak door Egerton. HGC, ja, de betere ploeg tot nu toe. Het is verder niet bijzonder mooi wat er hier wordt vertoond in de eerste helft. We moeten nog 10 minuten, dan zijn we bij de rust. Het is niet allemaal prachtig en allemaal mooi, maar doeltreffend voor HGC. Dat wel. HGC, dat leidt met 2-0. Heerenveen-Kambuur, Frank Wilaert. Extra tijd, 1-0 voor Veen, vrije trap, Cambuur eh, neergelegd door Rietsmaier. achterin weggewerkt door Heerenveen. Maar dat duurt maar even, Dijkstra intussen nog op de helft van Heerenveen. Oh, die gaat eh, achteruit, dat is niet de bedoeling. Dat valt Bakker ook tegen, die stond aan de linkerkant aan de zijlijn al te wachten tot hij hem ging krijgen. Die beweging maakte Dijkstra ook wel, maar vervolgens draaide hij zich om en legt hij de bal terug op zijn doelman. Nienhuis, inmiddels is Cambuur weer met ballen al op de helft van Heerenveen beland. Met Rietsmeijer. maar ook die moeten achteruit daarnaartoe gedwongen door de Roon. Bal diep gegeven, Hem staat dan buitenspel. Dat is niet de eerste keer vandaag, sterker nog het is de derde keer voor Hem. En Lukoki is het ook al een paar keer overkomen. Het is een beetje spelen met die achterhoede van Heerenveen. Steeds net wel, net niet buitenspel. Tot nu toe wordt dat spel gewonnen door Heerenveen. Want Cambuur wordt regelmatig buitenspel gezet, ook qua scoren. Want het is rust, Blom heeft daarvoor gefloten. En het is 1-0 voor Heerenveen in de derby tegen Cambuur. Feyenoord-Ado. Ronald van de Geer, hoe lang nog? Extra tijd loopt. is eigenlijk inmiddels voorbij. Als Cabral nog een vrije trap neemt vanaf de rechterkant... bij die 2-0 voorsprong voor de Rotterdammers. Maar naast de goal, goal van Erwin Mulder... Eigenlijk hebben we maar één echt fatsoenlijke vrije trap gezien. Dat was die van Van Haarden. Die Mulder dus dat curieus over de lat moest stikken. Maar het gekke is dat die goal van Martens om daar dan nou even op terug te komen... eigenlijk een kopie is van de goal die Filena vorige week tegen Utrecht maakte. Ook op een moment dat je het helemaal niet verwacht. Die lange bal van achteruit. In dit geval dan van Jan Maat. En dan is Pelle ja, toch wel weer belangrijk. Want hij legt de bal terug met de borst. En dan staat eigenlijk iedereen toe te kijken. Behalve Martens De manier waarop de centrale verdediger hem afmaakt. Verdient overigens wel applaus. Nog één keer Feyenoord met een lange. Bal. Indy richting Schaken. Afgetroefd door Meijers. Nou, ik zie Guzaburuk ja, nu op zijn horloge kijken. Denkt hij die deze ingooi van Jammaat aan de rechterkant nog een keer uh, laten gebeuren en dat hij dan gaat fluiten? Nee, nog niet. Schaken mag nog aannemen in de buurt van de cornervlag met Meijers in zijn rug. Bal terugleggen op Jammaat. Versnelling van Janmaat. Schaatsen op gebied in. Legt de bal breed. Immers kan er niet bij. Super werkt weg en Guzaburuk fluit af. Eerste helft zit erop. Feyenoord gaat met 2-0 de rust in. Eigenlijk niks aan de hand, zei Met doelpunten van Pelle en Martens Indy. En bij Herenveen Kambuur is het dus 1-0 bij rust. De goal was daar van slagveer. Eerder op de middag eindigde NEC Vitesse in 2-3. In de laatste minuten werd dat daar beslist. En Vitesse staat nu tweede in de eredivisie. Met minder verliespunten dan PSV. En in de eerste divisie is gescoord. Dat wil jij toch weten? Ja, heel graag. Ja, VVV uh, Fortuna 1-1. Dat je het weet. Dank je wel. Basketbal, de Supercup wordt gespeeld tussen Leiden en Den Bosch met Leon Kester. Ja, goedemiddag. Uh, het is een uh, aparte wedstrijd tot nu toe. 9 tegen 17. We moeten nog twee minuten in het eerste kwart. Leiden is de kampioen. Uh, Wil dit jaar goed de titel verdedigen. De Bos is de uitdager. En uh, het verschil is eigenlijk uh, redelijk groot. 9 tegen 17 zegt het al. Leiden staat de hele tijd in een zoneverdediging. En coach Toon van Helfteren, uh, de bondscoach ook. Die, die, die zit erbij en die kijkt ernaar. En die hoopt er het beste van. Zo ziet het er een beetje uit. Een beetje freelance basketbal wat uh, Leiden op dit moment laat zien. En de Bos is iets gestructureerder. En daar is de coach Sam Jones. Dan is dan goed opgelegd. Toon van Helfter en Sam Jones. Ja, inderdaad. Die waren afgelopen zomer bij het Nederlands team. Samen. Hebben twee maanden op één hotelkamer doorgebracht. Samen. De ene op het ene bed. De andere op het andere bed. En moesten dan ook spelers recruteren voor een nieuwe team. En dan moest de één naar buiten. En dan ging de ander op de hotelkamer bellen. En nu eh, maakt coach Sam Jones zijn debuut als hoofdcoach. Juist tegen zijn leermeester Toon van Helfter. En Toon van Helfter is ook de man die Sam Jones ooit als speler naar Nederland haalde. Dat is een jaar of tien geleden. Inmiddels is Sam Jones een volwaardige Nederlander. Paspoort, inburgingskeur. Allemaal gedaan. Nederlands team gespeeld. En nu, dus hoofdcoach van Den Bos. Nou, hij kan de eerste prijs van het seizoen pakken. Dan moet hij nog wel eh, drie kwart wachten. Nu is het 11 tegen 17. Den bos oogt wat beter, oogt wat fitter, oogt wat beter op elkaar ingespeeld. Heeft ook een betere voorbereiding eh, achter de rug. Ja, je zal maar bij Leiden spelen. Heb je zeven oefenwedstrijden gespeeld en ze alle zeven verloren. Dat is natuurlijk niet lekker. Nu wel een drie punter van Wurtje de Jong. Het houdt eh, de wedstrijd een beetje in balans. Wurtje de Jong die het dit seizoen moet gaan doen voor Leiden. Nog iets meer dan een minuut in het eerste kwartstand. 14 tegen 17 in het voordeel van Den Bos. Het is een soort aftelrace geworden bij de wereldkampioenschappen. Wielrein en Gio, welke renners gedijen je eigenlijk het beste bij deze omstandigheden? Ja, dat is een hele goede vraag, Wat je zou normaal zeggen de Engelsen. Want ja, die zijn in hun land niet anders gewend. Ja. Uh, alle Engelsen uit koers op dit moment, hebben, krijgen we net de melding. Dus uh, blijkbaar kunnen ze in deze omstandigheden toch niet echt goed met die regen omgaan. Dat betekent dus ook uh, nou, dat iemand als Chris Froome uit koers is, daar hebben we het net al over gehad. Ook trouwens een Colombiaan van naam uit koers, Nairo Quintana, de nummer 2 van de afgelopen tour. En zo verdwijnt de een na de andere uit de wedstrijd. En houden we nog steeds dat pelotonnetje van een man of 75 over met daarbij dus die Des Nederlanders waarbij Gezink en Wening met name een erg goede indruk maken. We hebben ook nog steeds twee koplopers. Ik zei het al. Twee ploeggenoten van NetApp. Het zijn toch niet de minsten hoor. Die Bartos Huzarski, die Paul die werd uh, vorig jaar tweede in de Settimana, Settimana Fausto i in Italië. Dat is toch een uh, aardige wedstrijd. En uh, die uh, kan toch echt uh, behoorlijk goed uh, fietsen. W uh, werd ook tweede in de Giro etappe naar Assisi. Dat was achter Joaquin Rodriguez. Dat was vorig jaar dat was die etappe waar uh, Tom Jel de slag Uiteindelijk als zevende eindigde. Een steile aankomst Berg op. En die ploeggenoot van hem, Jan Barta... die won die Sentimana coppé bartoli waar zijn ploeggenoot dus tweede werd. En ook die werd vorig jaar tweede in een Giro-etappe... werd geklopt door André Amador op de streep. Dus dit zijn gewoon niet de twee minste jongens. Maar ze zijn natuurlijk kansloos. Hoewel het peloton op dit moment even laat begaan. Het is zo'n drie minuten het verschil... tussen die twee koplopers en dat peloton... waar de rust is weergekeerd. En ik denk dat de mannen die er nu in zitten, elkaar een beetje gaan beloeren en gaan kijken, oké, okay, hoe sterk is bijvoorbeeld het Italiaanse blok? Dan kan ik zeggen, dat blok is heel sterk. Hoe sterk zijn de Spanjaarden? Hoe sterk is Fabian Cancellara die nu eventjes op kop van het pelotonnetje omringd door twee ploeggenoten, gewoon eventjes de helm op en afzet. Waarschijnlijk alles behoorlijk nat geworden door de regen. Dat zijn natuurlijk de vragen die op dit moment gesteld gaan worden daar in dat peloton. En dan kijkt iedereen natuurlijk naar die blokken van de Italianen, de Spanjaarden. Wie weet, ook die Nederlanders met die zes man daarbij. Een in elk geval niet meer erbij. Hij is afgestapt, Laurens den Dam... ...na een valpartij, na ongeveer 40 kilometer. Hij is wel doorgereden... ...en uiteindelijk hier op het lokale circuit... ...na een paar ronden is hij eruit gestapt. Steven Dalenboot sprak met de gehaven de rijder. Laurens, een uh, geschaafde knie. Je grijpt naar je, je ribben. Je bent gevallen al in de koers. Ja, ik stond... Uh, ja, dus, uh, ...ik heb de valpartij niet kunnen tellen... ...maar uh, ik stond stil na 40 kilometer... ...vlak voor achter een valpartij. Ik denk, haal het nog. En, maar ja, op het moment dat je dat denkt... Uh, Vlammen ze vol bij je achterbinnen. En dan sta je daar. Uh... Ja, uh... dan lig je daar. En dan is even de moraal weg. En uh... ja, de benen zijn nooit meer teruggekomen daarna eigenlijk. En dan moet je nog aan die, die ronde hier in Florence beginnen. Ja, ik, uh... ik dacht even. Misschien kom ik er doorheen. Maar uh... nee, het ging niet meer. Het ging echt. Ik werd net gelost terwijl ze vooraan rustig reden bewijs van, Dan weet je nou, de, ik gooi de handdoek en uh, ik pak ook geen risico meer, want uh, ze, ze bleven gaan in iedere bocht hier op dit rondje. Dus uh, ja, nou is het gewoon klaar, douchen. Wij volgen de DK uh, in een droog tentje, we kijken naar, naar de beelden. Um, kun jij aangeven, want je bent een van de eerste die we spreken, je bent de eerste die we spreken vanuit koers. Um, kun je aangeven hoe het in koers is? Ja, het is niet warm. Ja, ze vallen aan alle kanten. En het uh, is gewoon heel zwaar zo, denk ik. Het wordt een heel zwaar WK. Hoeveel rondjes is het nog, aan Nou, het is nog ongeveer uh, 90 kilometer. Ja, 90 ja. Kilometer. Ik, ja. Nee, het wordt echt een zwaar WK. Wat, wat je hebt de, de Nederlandse kopmannen, de kopman, Bauke Mollema, uiteraard nog wel gesproken. Wat is, de, wat is zijn stand van zaken? Nou, hij voelde zich nog niet zo goed, zei hij. Maar uh, hij hoopte dat hij er nog doorheen kwam. Dus uh, hoop ik ook. Normaal dit weer licht hem wel. Nee, ik zie je, trip, je lip ja. trillen. Ga snel douche douchen. Ja, het is echt koud. Ik sta te rillen hier. Ik ga gauw douchen, ja.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 Wrong direction van Passenger. Het is rust bij de hockeyers van HGC en Pinoké. HGC leidt met 2-0. Vanmiddag om half 1 begon NEC Vitesse. De ruststand was 1-2. Eindstand 2-3-0-1 Leerdam. 1-1 Hemline. 1-2 Jan uit een strafschop. 2-2 Higden. En 2-3 in de laatste minuut Piazon. Jeroen Guter in gesprek met Vitesse-trainer Peter Bos. Peter, hoe smaakt deze overwinning? Ja, beter zijn ze bijna niet. Hè? Scoren en uh, bij de aftrap de scheids affluiten. Dus dat is lekker. Hoe hoog was de hartslag in de slotfase? Nou, wel wat hoger dan normaal. Maar je probeert ook dan nog wel weer als coach te, te reageren. Omdat... Je bent natuurlijk teleurgesteld dat het 2-2 wordt. Want dat was geheel onnodig. Ik vond ons vandaag zo goed spelen. En we eigenlijk al de 3-1 veel eerder hadden moeten maken. We maakten hem. Die werd helaas afgekeurd omdat hij iets te vroeg vloot. Maar voor de rest vind ik dat we vooral heel goed gevoetbald hebben. En het enige wat je ons kan verwijten, mag verwijten, moet verwijten... is dat we de vele grote kansen die we kregen niet afmaakten. Want anders was de wedstrijd al veel eerder beslist. En nu uh, had je daar uh, ja, de laatste minuut voor nodig. Er was eigenlijk weinig reden om aan te nemen... dat NEC ondanks die uh, kleine marge nog terug zou komen. Maar goed, dat is natuurlijk voetbal. Eén moment kan genoeg zijn en het gebeurt. En dan sta je wel even te voeteren, denk ik. Ja, daar was ik behoorlijk pissig over. He, vooral omdat het natuurlijk niet nodig is vanuit een ingooi. Daar, uh, uh, we hebben tijd genoeg om die boel te organiseren. Dat hebben we niet goed gedaan. En dan is het jammer dat je bijna twee punten weggeeft. Wat nogmaals heel onnodig is. Omdat ik vond, en dat zou ik ook gezegd hebben wanneer het gelijk was geworden. We vandaag gewoon erg goed gevoetbald hebben. En uh, wat je niet vaak ziet is dat in derbies goed voetbal op de mat wordt geleverd. En ik denk dat wij hebben laten zien vandaag. Dat we ondanks de strijd die zij in het begin uh, op de mat legden. Dat we er onderuit gevoetbald hebben. En dat we langzamerhand een aardige ploeg beginnen te worden. Het is een enorme bundeling van talent in je elftal. wat begint nu ook te leiden tot concreet resultaat. Want het is pas de eerste uitoverwinning van dit seizoen. Dan spelen jullie natuurlijk nog woensdag tegen Den Haag. Die wedstrijd die nog afgelast was. Maar toch het feit dat de combinatie talent, kwaliteit en resultaat nu bijeen begint te komen. maakt het ook wel interessant. Nee, maar dat is natuurlijk hartstikke interessant. En wat ik al eerder heb gezegd. we zullen heus nog wel wat wisselvallig gaan presteren. Want dat heb je nou met heel veel jonge jongens. Maar voorlopig ben ik blij met de progressie die we boeken. En staat Vitesse er heel erg goed voor. Dat was Peter Bos. Jeffrey Wammers doet komende week niet mee aan de wereldkampioenschappen turnen in Antwerpen. Hij kampt met een blessure aan de rechter Achillespees. Wammers zou in actie komen op vloer en sprong. Hij reist vanavond terug naar Nederland om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het behandel traject. En atleten Galit Shoukoud en Miranda Boonstra hebben in Utrecht de Nederlandse titels op de 10 kilometer veroverd. Shoukoud volgt Abdi Nagee op door als eerste Nederlander te finishen in de single loop. Dat is het decor voor die nationale kampioenschappen. Boonstra werd voor de vierde keer op een rij Nederlands kampioen. Dit is Radio 1. Het is half vier. Mark Visser met het nieuws. In Griekenland heeft een parlementariër van de extreemrechtse partij Gouden Dagenraad zichzelf aangegeven bij de autoriteiten. De man, Christos Papas, wordt gezien als de nummer twee van de partij. Gisteren werd de voorzitter van de Gouden Dagenraad al samen met vier andere leiders opgepakt. De extreemrechtse partij wordt verantwoordelijk gehouden voor enkele moorden en honderden gewelddadige aanvallen op buitenlanders, linkse politici, activisten en homo's. Twee Nederlandse Greenpeace-activisten blijven de komende twee maanden in Rusland vastzitten. De rechter in Moermansk heeft hun voorarrest verlengd. De Nederlanders werden vorige week samen met 28 andere actievoerders door de Russische kustwacht aangehouden... omdat ze actie voerden tegen oliewinning in het Noordpoolgebied. En in het noordoosten van Nigeria zijn vannacht tientallen studenten in hun slaap vermoord. Volgens Nigeriaanse media zit de islamitische terreurorganisatie Boko Haram achter het bloedbad. De studenten sliepen in een slaapzaal op de landbouwuniversiteit in de deelstaat Joben. De militanten liepen de zaal binnen en openden het vuur. Dat is het belangrijkste nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Hier staan files veroorzaakt door wegwerkzaamheden... op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor Muiden 5 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoetewoude 6 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de A44. En er staat een auto stil, de rijstrook is dicht. Op de A7 richting Amsterdam voor Knopertsaan zaandam 2 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 4 kilometer. Radio 1, NOS langs de lijn. Met de wereldkampioenschappen wielrennen in Italië. De slotdag. Gio, we hoorden net Laurens ten Dam. Je hoorde in alles doorklinken dat hij blij was dat er voor hem op zat. Wie hebben er nu weer in de remmen geknepen? Ja, nee, ik kan het me zo goed voorstellen met dit beestenweer. Je zou maar inderdaad buiten in die regen moeten rondrijden. Van tien uur s ochtends tot nou vijf uur half zes in de middag. Geef het je te doen op zo'n loodzwaar parcours ook nog eens een keer. We krijgen nu ook de afmelding van Tom Dumoulin. man die zo'n geweldige tour reed. Jonge Nederlander nog, reed ook goed in de Eneco-tour. En van de Nederlands kampioen Johnny Hogeland Ook zij zijn uit koers. En we zien een breuk ontstaan in het peloton. We hebben natuurlijk nog steeds die twee koplopers. Laten we dat. Nog maar eventjes zeggen. die Jan Barta en Bartosz Huzarski. Daarachter op 2 minuten en 16 seconden was het Marcus Boerkart Die zojuist als eerste doorkwam. ...op die steile beklimming van 16%. De laatste beklimming van de ronde, de Via Salvati. Daar kwam Burkhardt, de Duitser, als eerste boven. En vlak daarachter toch een groepje renners die zich losmaakten van de rest. Breiters, Carponi, Wies, Visconti, de Italiaan van Avermaat. De Belg Wilco Kelderman zat er goed bij. Grifco, Joaquin Rodriguez, Luca Paolini, Uran, Gilbert. Dat soort mannen. Pieter Weening zat er ook nog uitstekend bij. Contador hebben we erbij zien zitten, net als Valverde... En dan zag je dit eigenlijk wel een klein beetje breken bij Bauke Mollema. Die had moeite om daarbij te blijven. Ook Robert Geesing. happen naar adem. Dat betekent dat Kelderman en Wening op dit moment de beste indruk maken... van de Nederlanders in dat eerste deel van het peloton. Het is natuurlijk boven op die laatste klim in de ronde. Dat betekent dat er in de afdaling weer een samensmelting kan plaatsvinden. Maar het zegt waarschijnlijk wel veel over het vervolg van deze koers. Want als ze straks doorgaan, dan hebben ze zes rondjes gehad. Dat betekent dat we nog vier loodzware ronden hebben op dit parcours... Waar het maar blijft donderen en bliksemen. Bij Heerenveen-Kambuur ontbreekt mijn grote held Oebele schokker Gaat daar nog wat verandering in komen? Frank uh, Nou, Er zijn nog twee kansen op. Want er is één wissel geweest bij uh, Kambuur in de rust. 1-0 is het uh, voor Herenveen En uh, Oebelen-Schokker is nog niet in het veld gekomen in ieder geval. Er is een verdediger gewisseld. Dijkstra eraf van Boksel uh, voor hem terug. En ook bij Veen, één wissel. Daar is slagveer de doelpen te maken eraf gegaan. Over hem is Wildschut teruggekomen. Die is nu aan de linkerkant gaan voetballen van Laparra is verkasten naar de andere kant van het veld. En de Obelus is er dus nog niet bij. Ik mis hem eigenlijk gezegd ook wel een beetje. En bij Herreveen hebben ze uh, afgelopen nacht, uh, althans de fans van Heerenveen... hebben afgelopen nacht een bezoekje gebracht naar de tuin van Oedle Schokker. Die woont uh, een kilometer of vijf van dit stadion vandaan. Een uh, spandoekje geplaatst en nog wat attribuutjes die uh, van Heerenveen afkomstig zijn. En verder Oebelen gelukkig met rust gelaten. Die konden wel om lachen. Zijn auto ingepakt in fris vriespapier, dat soort grappen. En dat is allemaal nog keurig netjes binnen de perken gebleven. En Oebelen zal maar wat graag hier in het veld komen. En de 1-1 maken als wat nog mogelijk is op het moment dat hij het veld in komt. Maar Oebelen heeft het nog niet in deze uh, competitie. En dus uh, is hij van de basis naar de bank gegaan gedurende de eerste weken van uh, dit seizoen. Nu de bal diep gegooid in de richting uh, van Van La Parra. Die verliest het duel van Bijker. Die gooit de bal vervolgens de diepte in richting Hemme. Die zit nog niet lekker in de wedstrijd. En ook deze bal komt niet bij hem aan. En dus uh, kan Heerenveen weer doorvoetballen. Staat. ...vindt Bogasson uh, buitenspel. En uh, die krijgt nu een duwtje van Lewin ...omdat hij uh, hinderlijk voor de bal blijft staan. Dat is natuurlijk ook vervelend als uh, Lewin uh, tempo wil maken in de wedstrijd. En dat wil Kambuur wel. Die wil uh, in ieder geval tempo hoog houden... ...en proberen op die manier uh, Kam, uh, Heerenveen uit uh, de wedstrijd te spelen. Bakker, balletje terug... In de richting van Van Boksel. Die draait zich al om om Nienhuis aan te spelen. En daar staat Vin Bogason al te loeren na 49 minuten. Maar dat leidt uiteindelijk nergens toe. Ja, de diepe bal van Nienhuis. En dat was ook precies de bedoeling in de beginfase van de tweede helft. 1-0 voor Heerenveen tegen Kambuur. Feyenoord-Ado. Feyenoord op Rozen, Ronald. Ja, dat zou je zo zeggen met een 2-0 voorsprong. Zo kort naar rust. Ze zijn twee minuten bezig na dus de T. En van Ado hebben we eigenlijk niet zo heel veel vernomen in het, in het eerste bedrijf. Behalve een corner en een vrije trap die tot gevaar leiden. Voor de rest niks. Dus je zou kunnen zeggen Feyenoord zal in deze zondagmiddag deze in de Kuip niet meer echt in gevaar komen. Lange bal van Mulder komt niet terecht bij Immers. Want die wordt in de middencirkel in de lucht geklopt door Malone. Van Haarden stuurt vervolgens Van Duinen weg. Maar die staat nog tussen twee verdedigers in. Eén daarvan is Bruno Martens in. Die, en die ruimt op vanuit eigen strafschopgebied. Dat doet hij naar zijn eigen linkerkant. Dat betekent dus dat Ado mag gaan ingooien aan de rechterkant, de hoogte van het Feyenoord Strassoepgebied. Dat gaat Van Duinen toch hoop ik niet doen. Nee, dat laat hij over aan Gianni Zuiverloon. Zuiverloon kijkt eens wat om zich heen. Ziet eigenlijk wel een heleboel spelers van ADO in zijn buurt. Maar allemaal gedekt. Dus waar moet het heen? Nou, Wie kan je altijd aanspelen in de dekking? Dat is Mike van Duinen. Misschien wel de beste voetballer van ADO. Maar ook hij kan op dit moment niks creëren. Malone, afvallende bal. Omdat Feyenoord niet heel goed uitverdedigt. Nu in tweede instantie gaat dat uitverdedigen via Immers. Maar die maakt dan ook weer een overtreding op Malone. Malone voelt aan het hoofd. Immers voelt aan de rug. Beiden hebben iets. En beide staan nu op. En dan is Guzze Buur degene die zegt, nou wat is er dan gebeurd? Ik geef Ado een vrije trap. Tommy Beugelsdijk, ook van hem nog weinig vernomen, maar hij meldt zich nu wel in vijandelijk strafschopgebied. Hij kan natuurlijk lekker koppen, kan reageren op een vrije trap die Ricky van Haarden nu vanaf de Haagse rechterkant gaat nemen. Zal hem ongetwijfeld het strafschopgebied inslingeren. Bal is lang onderweg, zo lang dat hij door niemand, ook niet door Tommy Beugelsdijk kan worden aangeraakt en over de achterlijn gaat. Zo hebben we al heel veel corners en vrije trappen eigenlijk de mist in zien gaan. Dat is toch een onderdeel waar je op kan trainen, maar komt er niet echt uit vanmiddag. Na 48 minuten, Feyenoord 2, ADO 0. Leiden tegen Den Bos, de Supercup basketbal. Leon Kersten. Er is een prijs te verdelen. En voor de wedstrijd vroeger aan de coach van den Bos: heel even: is dit voor jou de laatste wedstrijd van de voorbereiding of de eerste wedstrijd van het seizoen? Tekenend was het misschien wel dat hij zei: het is voor mij de laatste wedstrijd van de voorbereiding. En Toon van Helder, de coach van Leiden, een beetje kennende. Denkt hij er precies hetzelfde over? Dat zie je ook wel aan de manier van waarop er gewisseld wordt. Zeker bij Leiden. Yannick Franken kwam net in het veld. Een Jongen van 17. Echt een talent. Zoon van Rolf Franken. En uh, zijn overgrote vader. Zijn opa was Wim Franken. Dit jaar overleden. Maar daar zit het basketbal echt in het bloed. Uh, bij de oudere Frankens. Wim en Rolf. Uh, Gelouwde de internationals. Meermalig kampioen in Nederland. En Yannick. Ja, die maakt dit seizoen zijn debuut in de Eredivisie voor Leiden. Uh, dat hij kan spelen. Geeft aan dat hij A. een groot talent is. Maar B. Dat toon van helft er ook. Uh, Iedereen wil gebruiken om deze wedstrijd te spelen. Het is gewoon de laatste wedstrijd van de voorbereiding. Volgend weekend begint de competitie. En Den Bos en Leiden zijn favorieten voor de titel. Met nog één ploeg, dat is Groningen. En die hele selectie zit hier op de tribune. En dat is maar goed ook, want het is toch wel een beetje leeg in de 5 mei hal. We hebben nog 3,5 minuut tot de rust. En de stand is 26-26. Leiden is wat beter in de wedstrijd gekomen. Vooral ook door die zoneverdediging die ze eigenlijk constant spelen. Den Bos weet geen raad met wat ze met die bal moeten doen. Onder de basket zitten dicht door die zone... Het baltempo is te laag en alle drie punten schoten. Nou eens even kijken wat het percentage is. 20% 2 op 10. Nou dat geeft een beetje aan hoe er geschoten wordt. Typisch zo'n wedstrijd aan het begin van het seizoen. Of aan het eind van de voorbereiding. Hoe je het wil noemen. 26-26. Leiden al wel op voorsprong gestaan. De eerste keer was dat bij 19-18. Nu kunnen ze dat opnieuw proberen. Maar het zijn allemaal hele trage aanvallen. Omdat ja, de spelers elkaar nog niet helemaal kennen. Voelen elkaar nog niet helemaal aan. En dan staat de bos ook best aardig te verdedigen. Want 26 punten tegen tot nu toe is niet veel. Nu de lay-up gaat mis. Rebound Stefan van Wessels, een van de Nederlanders bij Den Bos, die ziet dat Tony Johnson de bal naar Kees Akenboom paast. En die schiet er een punten in. Zijn handelsmerk. En dan staat Den Bos op voorsprong. Nog drie minuten tot aan de rust. Den Bos neemt weer een voorsprong in Leiden. 26-29. De rust hebben we al gehad bij de mannen... hoofdklasse van het hockey. Oranje-zwart-Lade staat daar 2-0. Schaarwijde kampong is 0-3. Bloemendaal, Den Bos 2-0. Tilburg tegen Rotterdam 0-1. En de... Topper in dit nog prille stadium van de competitie. Hurley tegen Amsterdam, de nummer 4 tegen de nummer 1... staat bij rust 0-2. De koploper leidt dus, en dat geldt ook voor de medekoploper... HGC, de tweede helft nu tegen Pinoquet Gerard. Twee minuten oud die tweede helft na. Nou, ik zei het al, een matige eerste helft... waarin Pinoquet toch wel verrast zal zijn door de kracht van dit HGC. Want daar zit je natuurlijk naar te kijken. HGC, vorig seizoen nog maar net de degradatie ontlopen... in het laatste duel tegen hoe gek het ook mag klinken. Ditzelfde Pinoquet. Daar konden ze winnen. En toen konden ze nog net in de hoofdklasse blijven. Nu is Pinoquet in de degradatie zorgen. En staat HGC bovenaan de ranglijst. En waarom dat allemaal is. Ja, je, je kan er moeilijke vinger achter krijgen. Het is een goede ploeg. Een goed collectief. Een paar technische spelers. Seffi van As. Een van de sterren van vorig jaar. Van HGC. Is dan ook nog wel vertrokken. Naar landskampioen Rotterdam. Maar desondanks doet HGC het uitstekend. In deze competitie heeft dat in de eerste helft tegen Pinoquet laten te zien met twee doelpunten, leidt dan ook met 2-0, maar overtuigend is het allemaal nog niet. Daarvoor is Pinocchi te zwak. Pinocchi te zwak in dit hoofdklasseseizoen met maar een schamel drietal puntjes uit vier wedstrijden en de Amsterdammers zullen teleurgesteld zijn, want ze hebben voor het seizoen natuurlijk HGC als een van de ploegen op papier gezet waar ze de drie volle winstpunten zouden kunnen halen. Nou, als het zo doorgaat vandaag, dan zal dat allemaal niet lukken. Nog 32 minuten te spelen dus, 2-0 is de stand in het voordeel van HGC. De de tweede helft is net begonnen, maar Pinocchi is niet sterk uit de startblokken gekomen. De eerste kansen in die tweede helft waren voor AGC. Gio, met de juiste tactiek kan de Nederlandse ploeg heel ver komen, want er zitten er nog aardig wat bij, hè? Er zitten er nog aardig wat bij. Hoewel ik zojuist zag dat Tom Jelt, slachter. toch dat kleine klimmertje dat ook nog een beetje aardig kan sprinten. die Belkin dit jaar verlaat en op avontuur gaat. Die, die moest afhaken in dat eerste peloton. Hij is er dus uit, kwam hier op achterstand door. Maar er was ook een andere man van die Belkin-ploeg. dus een Nederlander, Wilco Kelderman die met voorsprong doorkwam, want hij sprong in het wiel van Georg Breitler... de Oostenrijker die uit het peloton demareerde. net voor het passeren van de streep na zes lokale ronden... met nog vier ronden te rijden. En uh, die hadden een voorsprong van zo'n seconde of uh, 35 op het uh, peloton. Het peloton aangevoerd door uh, Egoy Martinez. De Spanjaard Luis Leon Sanchez die zat er ook bij, maar we gaan even naar Ronald van der Geer. Er is gescoord door Feyenoord. Feyenoord op een uh, 3-0 voorsprong. Eigenlijk ook weer in een fase waarin het uh, lijkt alsof, het, uh, alsof er eigenlijk niks gebeurt. Zet Nederland de bal voor vanaf uh, de linkerkant. En is staat Graziano Pelle notabene in de dekking bij Aaron Meijers. Die in één keer de bal nadat hij net even wat opstoot voor hem in één keer neemt. Tweede goal van Graziano Pelle, de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. En zo uh, ja, wordt de marge groter en groter. Feyenoord niet eens zo heel overtuigend. Maar Adeldenaag heeft vandaag helemaal niks te melden hier. 3-0 na 53 minuten. Gio. Ja, want ik zie hier dat de Belgen inmiddels het commando hebben genomen. We zien de hele Belgische ploeg, voor zover die nog een koers is, zien we daar op kop rijden. De Nederlanders rijden daar een beetje ja, vooraan in het midden van dat peloton. Dan hebben we het over Robert Geesink, we hebben het over Pieter Wening, Bouke Mollema. Die zitten er allemaal nog bij in dat peloton dat nog steeds door de stromende regen rijdt. Maar goed, dan weten we in elk geval dat Wilco Kelderman daar nog voor moet rijden. Als hij tenminste al niet teruggepakt is. Maar we krijgen geen beeld van die twee mannen die tussen de twee koers... Koplopers rijden en het peloton. Dat zullen we zo meteen pas gaan krijgen bij de volgende doorkomst. Kelderman natuurlijk een lekkere Giro gereden dit jaar. Wonde ronde van Denemarken was zijn eerste ronde die hij won als prof. Hij reed goed in de Eneco Tour. Daar werd hij uiteindelijk zevende in het eindklassement. En dat is nou echt een jongen voor de toekomst. Ik denk dat hij gewoon maar voorlopig eventjes voor zijn kans gaat. Maar eens kijken dat hij even op avontuur gaat voordat de grote mannen straks beginnen te rijden. Maar je ziet het inderdaad aan de Belgen. De favorieten worden nerveus. Philippe Gilbert heeft zijn opdracht gegeven om te rijden. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1. E. Easy. Icehouse. Kort, makrachtig. Basketbal. Leiden, Den Bosch. Leon. Ja, het is rust. 28-32. Den Bosch weer iets op voorsprong. Het is een erg rommelige partij. Bij de teams. zoeken nog ritme. Dat is duidelijk. Maar het heeft één voordeel. Het is wel spannend. En als het spannend blijft, dan uh, nou, durf ik wel een spannende slotfase van deze wedstrijd te beloven. Dan wordt het pas aan het eind beslist. En dat uh, vergoedt in ieder geval het niveau van het spel. 28-32. Leiden, Den Bosch. Heerenveen-Kambuur, Frank Wilaert. Uur onderweg, 1-0 voor Heerenveen. En uh, Kambuur verdedigt uit na een hoekschop van uh, Heerenveen. Onderschept uiteindelijk door Nienhuis net voor Otiekba gevaarlijk kon worden. En Kambuur nu even rustig aan aan het opbouwen vanaf de eigen helft. Om te kijken waar ze Heerenveen pijn kunnen doen. En welke kant van de verdediging van Boksel. Gaat met ballen al de middenlijn over. Legt hem dan diep op Hemme, Die heeft ruimte. De midden voor de goal. Hemmen. En een speler van zijn kaliber. Die zo gemakkelijk doelpunten maakt. Ook tot nu toe voor Cambuur. Die moet deze kans maken. Hij krijgt alle tijd. Alle ruimte. En moet hem midden voor de goal bij Noordveld. Eigenlijk na een uur afronden. En dan had het dus 1-1 moeten zijn. Dat is dus niet het geval. Het blijft 1-0 voor Heerenveen. Dit zijn die momentjes. Die Cambuur in het begin van de wedstrijd heeft gekregen. En nu dus ook weer even zo'n momentje. Maar het vergeet Heerenveen simpelweg pijn te doen als het kan. En uh, hemmen, dat is het probleem dan ook van hem. Hij krijgt niet zo gek veel ballen in deze wedstrijd. En dan moet je het van dat ene momentje hebben. En dan moet alles gelijk goed vallen. Hij krijgt hem niet tussen de palen bij deze ene gelegenheid. De uittrap van Noordveld opgevangen bij Cambuur op het middenveld. Ritsmaier, oei, natrappen, dacht ik even maar het mag door want Heerenveen houdt balbezit dan een terugspeelbal op Noordveld niet echt lekker Noordveld buiten zijn strafschopgebied goede sliding op de bal Hemme ging daar ook naartoe die was net even te laat Noordveld dus zeer attent gekiept op uh, dat moment terwijl Cambuur uh, gaat wisselen en daar gaat veldballen van het veld. En uh, daar komt Kevin Brands, dus nog steeds geen oebelenschokker, voor uh, terug. Terwijl veldballen toch echt uh, een speler is die uitstekend vervangen zou kunnen worden door onze oebelenschokker. Maar uh, het wordt dus Kevin Brands. Uh, dat zegt ook iets over de status van uh, de Vries, die hier vlak om de hoek woont. Maar uh, uh, op dit moment dus niet aan spelen toekomt. Kambuur verzuimt 1-1 te maken tegen Heerenveen na een, iets meer dan een uur voetballen in Heerenveen. Ronald van der Geer kijkt naar kampioenskandidaat nummer 1, Feyenoord. Ja, Hugo, want eigenlijk heel simpel gaat het gewoon om het resultaat. En daar is niet zoveel mis mee. Feyenoord staat op 3, ADO staat op 0. Er is een, een uur gespeeld. Ja, en misschien uh, gaat de ontwikkeling van het huidige Feyenoord wel niet hand in hand met het verwachtingspatroon. Leggen we de lat gewoon veel te hoog. En moet iedereen hier in de Kuip, en dat zijn er een heleboel, gewoon de handjes dichtknijpen met deze 3-0. Overwinning, het feit dat ADO weinig te vertellen heeft gehad in de Kuip. Dan heb je het gewoon prima gedaan. Twee goals, ook nog eens van je spits die hiermee op acht komt. Dus eigenlijk alleen maar goed nieuws uit Rotterdam Zuid. Ja, dat het af en wat slordig is in de passing, Dat er eigenlijk nog best veel fout gaat. Nou ja, dat valt dan allemaal nog wel weg te wuiven. Want, maar uh, jij doet natuurlijk ook op het feit dat iedereen van iedereen kan winnen in deze competitie. Nou, ik bedoel, als... wel schetsend ja. Zeker. Ja, maar het is wel zo dat als er, uh, er is een jaar is dat het zou kunnen. En je moet even kijken wat er in de winterstop gebeurt. Dan is het natuurlijk wel dit jaar. En dat lijkt Feyenoord zich toch ook wel te beseffen. Ja, het is, het is niet voortreffelijk, maar het is goed genoeg voor, voor dit moment. En kijkend naar het scorebord is er geen enkele reden voor ontevredenheid. Overigens wel bij Ado Den Haag, dat dan natuurlijk weer niet wint. Vorige week al witte zakdoekjes in Den Haag voor trainer Maurice Stein. Die zal vandaag ook niets anders oogsten. Overigens heeft hij zijn doelman ook nog het veld zien verlaten. Coutinho in de eerste helft al behandeld aan een spierblessure. Nu ging het echt niet verder meer. Hij zat er na de derde goal bij van nou ik heb er geen zin meer in. Martijn de Zwart is inmiddels de doelman. Doeman van Ado Den Haag en Feyenoord heeft. En dat is eigenlijk al de hele tweede helft. De bal, Jan Maat, het zou naar Armenteros kunnen. Hé hey, Armenteros, juist gekomen voor Ruben Schaken. Wordt nu aan de rechterkant weggestuurd samen met Aron Meijers. Zo, handige beweging. Armenteros, strafschopgebied in en dan overdrijpt hij. Maar wordt hij ook toch naar de grond gewerkt? Ja, zegt Guzabu, die daar met de neus bovenop staat en legt de bal op de stip. Ja, kan echt niets anders doen. Dan die bal op de stip leggen. Het is. Uh, wie is het eigenlijk? Meijers, denk ik toch, die die overtreding maakt. Die wordt in eerste instantie uitgekapt door Arme En dan uh, maakt Meijers, als die zelf onderuit valt. De overtreding op Armenteros in de achtervolging. Nou ja, de bal gaat op de stip. En de vierde voor Feyenoord is aanstaande. Het is weer Graziano Pelle. die bovenaan het rijtje staat van de penaltynemers. 62 minuten gespeeld. Stand is 3-0. En als Graziano Pelle vanaf 11 meter de zwart passeert, en dat doet hij. Is het 4-0. keeper naar de rechterhoek. Pellen in de linkerhoek. Laag gebleven, die bal. En zo is het 4-0 voor Feyenoord. En inderdaad, Hugo, de kampioenskandidaat. Leidt de soeverein <laughs> tegen Ado Daarna. <laughs> nou ja, we lachen er met z'n allen om, Maar ze gaan meedoen in de top. Pelle is nu topscorer gedeeld. Ja voor een ploeg die de eerste drie wedstrijden van het seizoen verloor. Ja, maar toch, Vitesse speelt beter voetbal. En straks van FC Twente, beginnen om half vijf tegen Groningen... verwachten we ook een hoop. Nee, joh, je kan er niks. We gaan dit elke week gaan we dit, gaan we dit zeggen. Frank Wielaert. 65e minuut. Cambuur maakt gelijk in Heerenveen. Lucoki is erdoor. Wordt uitstekend aangespeeld. En kan doorlopen tot op de achterlijn. En iedereen denkt. Hebben bij de tweede paal. Hebben bij de tweede paal. Lucoki denkt. Daar kan ik hem zelf ook in leggen. In het zijnetje bij de tweede paal. Lucoki maakt 1-1 bij Heerenveen. En het zat er al een tijdje aan te komen. Herenveen, het liep niet. Kambuur is niet zo gek veel beter. Want het is wat slordig. Het is kwalitatief natuurlijk ook niet veel. Uh, uh, uh, gewoon minder dan Heerenveen normaal gesproken. Maar Heerenveen liet het een beetje gaan. En wordt gestraft. In deze tweede helft 1-1. Dat zou voor Cambuur geweldig zijn als ze dat overeind kunnen houden. Maar bij uh, Heerenveen, zeker in eigen stadion, weet je het nooit. Als die gas gaan geven, kunnen de gekste dingen gebeuren. Nou, daar gaan we met z'n allen eens goed voor zitten. Want het is 1-1 geworden. De maken voor Cambuur, voorlopig onsterfelijk. Luke ook hier de huurling van Ajax. En we hebben nog, uh, nou, wat is het? Een minuutje of uh, 25 te gaan. Daar is Finn Bogasson En het wippertje 2-1. Nou, dat zeg ik dus. Oh, 66 goal. minuten onderweg. Wat een heerlijk doelpunt! Hij staat daar ineens. Hij staat eigenlijk in de dekking. Eén hele simpele voetbeweging met die rechter. En hij wipt die bal over Nienhuis daarna vervolgens midden door de goal. En dan is het weer 1-1. Bij Cambuur hadden ze nauwelijks tijd om te genieten van die voorsprong vanaf de aftrap. Heerenveen maakt onmiddellijk weer uh, de voorsprong uh, daar waar die hoort te zijn. Volgens hun dan natuurlijk. Want het krachtverschil tussen Heerenveen en Cambuur hoort in het voordeel van de thuisploeg uit te vallen. En als je de topscorer van de Eredivisie in je ploeg hebt... want het is, Vint Bokasson, als je tien doelpunten hebt gemaakt... Dan, uh, uh, dan moet je deze wedstrijd in principe van een promovendus weten te winnen. En voorlopig lijkt dat voor Herenveen dus goed te gaan... daar waar Kambuur dacht dat het heel, heel even goed ging. Een seconde of twintig. Het is 2-1 voor Herenveen in een knotsgekke minuut. Maar dat mocht ik niet meer zeggen. Hè? Hadden we ja, natuurlijk leuke... ja, ja, wel. wel. wel. Oké, okay, vooruit dan. Ja. En zo was Pelle anderhalve minuut lang de gedeeld topscorer van Nederland. We gaan uh, naar al deze hectiek... De rust van het hockey. HGC Pinocchio, Gerard. Ja, die rust is al 16 minuten voorbij. We zitten in de tweede helft. Vraag kan je stellen. HGC, kampioenskandidaat. Schertsend of niet schertsend. Maar ze staan wel bovenaan. En dat ziet er naar nou uit dat het ook na vandaag zo het geval zal zijn. Want halverwege die tweede helft is het nog steeds 2-0 in het voordeel van HGC. En komt HGC tot nu toe althans niet in de problemen tegenover het zwakke Pinoké. HGC, kampioenskandidaat. Ja, als je vorige week wint van de landskampioen van het afgelopen seizoen... dan mag je mee gaan doen. En dat doen ze ook mee. Want ze de eerste plek met Amsterdam. Dat zal waarschijnlijk na vandaag ook het geval zijn. Amsterdam leidt ruim tegen Hurley. En dan is HGC toch wel degelijk een ploeg... waar zo langzamerhand rekening mee moet worden gehouden. Ik zei het, het gevaar van HGC is het collectief. Alles wordt voor elkaar opgevangen. Iedereen die een foutje maakt, wordt achterin met een rugdekking verdiend. En dan hebben ze Diependaal in de voorhoede... die uitstekend aan de bal is, nu de kans krijgt om 3-0 ervan te maken. Maar zijn paas, is in de richting van, van Kan. En dan is het inderdaad 3-0 voor HGC. En is de wedstrijd helemaal gespeeld natuurlijk. Ik zei het al, die Hiebendaal, Timo Hiebendaal... de man van het eerste doelpunt, ging er in zijn eentje vandoor. Legde de bal op rechts naar Van Kan en die haakte hem in het doel van Pinoké. Na 18 minuten spelen in de tweede helft is het 3-0 voor HGC tegen Pinoké. Gio Lippens bij het WK Wielden en vallen er nog steeds mensen bij bosjes af... Jazeker, 55 kilometer te rijden, peloton nog maar 50 man sterk. En de een na de ander zoekt inderdaad de warme douche op. Ja, het is even nat, maar het is wel lekker warm als je onder die douche staat. Ook Sebastian Langeveld, toch wel lang in die eerste grote groep gebleven. Die is inmiddels afgestapt, dus die staat ook onder de douche als vierde Nederlander. Dat betekent dat we er nog vijf in koers hebben, waarvan er vier in elk geval in dat eerste peloton zitten. Geesink, Wening, Mollema en op dit moment vrijwel zeker ook Wilco Kelderman want we zagen. Zojuist dat het peloton weer heel erg dichtbij kwam bij Kelderman... die samen met Pruiteler was ontsnapt. Het lijkt erop dat ze weer teruggepakt zijn. Dus ook hij in dat peloton. Dan nog één mannetje erachter. Tom Jelte slachtig. Maar die komt er ook niet meer bij. Die zal waarschijnlijk in een van die volgende ronden ook afstappen. Of hij wil per se uitrijden. Hey, en nu zie ik toch nog wel dat Kelderman en Pruiteler los zijn van de rest. Want ze komen weer door bij de vaste camera-positie. Op die steile klim, die via Salvati. En dat betekent dat ze goed bezig zijn. Er rijdt een Fransman achteraan... Dat is de Cyril Gauthier met een Italiaan. Die proberen dat gaatje te dicht te krijgen. we straks een achtervolgende de groep van vier man. Het staat 4-0 in de Kuip tussen Feyenoord en Ado Den Haag. Met onder meer drie keer pellen. Het staat 2-1 in het Abelenstra stadion tussen Heerenveen en Cambuur. Met één keer de topscorer van Nederland Vint Bogasson. En eerder vanmiddag werd NEC Vitesse 2-3. We zijn zo meteen terug met dat voetbal. Met hockey, met basketbal en met fietsen. En de eerste divisie ook, Hugo? Ik heb ze net weggedrukt. Oh, sorry. Tot zoiets. Oh, nee. Met je boeken en broodrommel naar school? Niet voor ieder kind de dagelijkse praktijk. De een wil wel, maar vindt geen plek. We hebben met duizenden kinderen te maken die thuis zitten. Uiteindelijk staat hij op de vierde school. En daar kwamen we achter dat het ook niet werkte. De ander leert juist thuis... Uit vrije keuze. Dat je geen school hebt van je levensovertuiging. kan een religieuze zijn, maar ook een niet-religieuze. En dat je graag het onderwijs zelf wil gaan geven. Hoe dan ook, het is eigen onderwijs. Deze week in Karo's Goedemorgen Nederland. Radio 1. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Het nieuws van alle kanten.